Wie phonefuck. Phonefuck. nemen we vandaag weer in de zeik in de Slam FM phonefuck. Nou, we gaan gewoon even lekker het water afsluiten ergens in Nederland. Goedemorgen, mijn beste man. Meneer Besterman, goeiemorgen. Spreek ik met meneer Besterman van ja? ja, dan heb ik de goede meneer man. Goedemorgen met Gaartes van Brian. Hallo. Ja? Ja, ik bel even een waarschuwingshondje door het volgende keer. want uh, het water gaat er eventjes af over een uurtje of twee. Over twee uur gaat het eraf? Heel eventjes, ja. Ja, ja? tenminste, ja, voor een bepaalde tijd. Want uh, wij hebben de uitwerpsel gevonden... van de zeer gevaarlijke Zuid-Amerikaanse rechtskakkende rioolrat. Oh. In de buizen bij u in de straat. Kijk er eens aan. Ja, nou, helemaal niet eigenlijk, meneer man. Is dat, een, besterman. Is, is dat een, uh, een soort bacterie of zo? Nee, een rat. Rioolrat. Hele, oh. hele grote soorten van de Zuid-Amerikaanse rechtskakkende rioolrat. Ik heb het nog niet gezien. Nee, nou, dat, uh, die kunt u niet missen, hoor, als u die ziet. Dat zijn flinke uh, jukeloerissen nou. van uh, ongeveer 50 tot 55 centimeter... met er nog een uh, dito-staart aan. Fijn. En die vreten zich een weg door de buizen heen op de voor dit moment, en die laten allerlei uitwerpselen met uh, ja, dito-gevaar uh, voor uh, ja. hè, besmetting achter. U begrijpt hoe dat werkt. Ja. Dus dan moeten we eventjes induiken. Nou, het wordt water afgesloten. Het water wordt even tijdelijk eraf gegooid, ja. Ja. Ja, over een paar uurtjes, ik denk een uurtje of twee, gaat het eraf. Ja. En dat kan wel eventjes duren. Nou ja, we zien het wel. Een dag of negen, denk ik. Een dag of negen. Zeker, ja. Ja, zijn, we moeten ze één voor één de, de strot omdraaien. of met een houten pin via de anus uh, kapot rammen. Nee, maar. Uh, uh, dus, uh, dus we hebben negen dagen lang geen water. Ja, negen dagen. Het kan ook acht en een half zijn, maar om en erbij. Oh. Maar, meneer Besterman. zou oh. PNN niet zijn als we daar wat op hadden gevonden. hoe vaak doest u ongeveer in de week? Nou, dat doe ik uh, de, meestal de, om de dag. Om de dag. Dus laten we zeggen drie, vier keer. Ja, ja drie, weg, vier keer. Maken. Dat moet nog net aan... We hebben u twee keer ingepland in het toeschema. want er is een uh, nooddouche opgezet voor de bewoners vanuit. Ja. Uh, ja. Die staat bij de bioscoop ja. op het uh, stationsplein. Weet u niet okay, te vinden? Dat is een weg, Maar dat zit er niet hoor, dat maakt me niks uit. Maar zijn er geen waterpunten waar ik water kan krijgen? Albert Heijn. Dan moet u even langs de bronwater lopen. U krijgt een brief waarin staat wanneer u kunt douchen. Dat kunt u ook alvast even opschrijven. Dat is Nou ja, goed te douchen. Nou meneer beste man, luister u even. Dat is dinsdagochtend tussen 10 uur en 8 over tien. Ja. En dan zelf wel eventjes glieven het vooraf en achteraf schoon te maken. Douchokje Op het stationplein. Ja, apparaat, dat begrijp ik. Ja, en nee. dan krijgt u een brief over vanmiddag. Nee, maar ik moet, uh, moet natuurlijk gewoon water hebben om ja. te koken en, en dat Ja, doet... luister u nu even, beste man. Uh, vanmiddag krijgt u een brief van oh. de gemeente. Ja. En daarbij zitten tien extra jokers voor de Albert Heijn... die alleen te plakken zijn op het uh, bronwater. Ja? ja? Dus dan kunt u met fikse korting kunt u bij de Albert Heijn uh, even wat water hamsteren. Op zo'n manier. Ja. Dus dan moeten we een paar kratjes water halen. Maar. Nou, op zijn minst, ja. Want dat kan ook nog wel eens uh, langer duren dan die acht dagen. Daar hopen we natuurlijk niet op. Maar mocht die rechtskakken, die alweer toch wat, uh, ja. moeilijk uh, te grijpen zijn, één voor één. Dus dat om te rijden of met die houten pin door de aandacht te rammen. Dan, is dat toch, dan gaat dat toch wat langer duren. Maar we houden u ja. op de hoogte in ieder geval. Goed zo. Ja. Nou, fijn, bedankt. Wens dan. ik u veel sterkte hoor. Ja, dank u. Daag. Dag. Slam FM, Phonefuck.